Morgen kunnen er in de middag in het hele land stevige buien ontstaan. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort heeft de brug bij Muiden een tijdje opengestaan. En dat levert in beide richtingen een file op van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gelukkig te zijn, ik zing graag een meisje met een meisje in de maanden Ik heb maling aan ge, ik verlang slechts naar jou. Toezeg, naar nou ja mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja. Sono sembra te, cs, cs. mia gara carolina, sembra te, e sai perché? Io voglio ciò che piaccia a me, e quel che piaccia a me, cs, cs. mia gara carolina, anche a te piacerà e tiro cose. Het is een beetje een beetje sognare, beetje La beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een a te, beetje een beetje een Sembra a te, la cara Carolina. Sembra a te, solo a te, to detto già perché. Tocco meglio con te, notte di più vicino, mia cara Carolina. Scoprirci dietro il muro. Vattene a casa, se non vuoi in galera. Toch is het mese. Kom maar, laat jij zien dat het niet is, dat het niet is, dat het het niet niet Massala sin da me, che kan ne cose, tu qua si troppo onesta, che l'è nata dell'omanzista, all'ontana da stra maestra che è la pierde, figlia e mamma, non ho vino che è repasse, tre cianceto, c'è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 Pansecchi tieni, che te la pansecche hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pansecca, io ne tengo e le tu Aja jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klapten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen ai, jij Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval? Dat was Maria En elke man raakte van ziek en droom en daarna bleek Als hij naar haar dansen keek De tamboerijn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 toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd. Zit als Maria's eigen hand beschouwd, Toen was Maria stilletjes getrocht. Jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachten tegen iedereen Maar en iedere dag meteen Dat het was voor hem alleen Hoor muziek van Erik Christiaan?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 sta op wacht en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 Oh, oh.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 Als ze mij het bedje ligt. En ik voel weer slevens morgen in ons hutje bij de zee, En ik voel weer slevens morgen in ons hutje, ons hutje bij de Wat ik later mocht ervaren, levensvol, levens Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn buurt. En mijn laatste wens zal bezen, dat.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 Voor mijn moe en le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 Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, en het zal vergeten.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 Vader lief doet erin niet meer. Nog steeds is vader niet thuis, omdat hij het weekloon verdreekt. Dan rent plots het kind door de kop, en hoort in een kroeg vaders Het wacht hem bedees bij zijn mooi. en vraagt dan met bevende stem, ach vader. vol schrik tot zijn straf het hoofdje is bloedend verbond vol schaamte brengt hij dan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 Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En we gaan door met de Annabella's met twintig kleine vingertjes. Bij echt echtpaard wit, wel de midden in de nacht, de brave gooie paard. En wat hij bracht werd al ver. De hele dag in to, want baby's eisen een Precies op maat. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies. Een tweeling zijn één heeft een wipneus, daarom lijkt ze precies op maat. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op maat.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 Marietje, ik snap werkelijk niet wat voor jou toch bezielt. Er was zo menig jonge man die veel van je hield. Dat weet ik, maar er is geen man die mij iets interesseert. En toen breng jij nou ook niet, want heus je bent verkeerd. Jouw hart is zo hard.